Het is tien uur, waterbalgemoed met het NOS Journaal. In de Canadese stad Toronto is een busje ingereden op voetgangers. Volgens de politie zijn er zeker acht mensen geraakt. Een ooggetuige zegt tegen een Reuters... dat er zeker twee doden zijn. De bestuurder van het busje reed na de aanrijding weg. Korte tijd later werd hij opgepakt. De man zou ook een vuurwapen hebben gericht op een politieagent. Of hij opzettelijk op de voetgangers inreed is nog onduidelijk. Ook zijn identiteit is nog niet bekendgemaakt.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 De Franse politie heeft het gouden kistje met het hart van koningin Anna van Bretagne teruggevonden. Dat werd eerder deze maand samen met andere voorwerpen gestolen uit een museum in Nantes. Twee verdachten van 22 en 23, die zaterdag werden opgepakt... hebben de politie aangewezen waar de spullen begraven lagen. Koningin Anna overleed in 1514. Ze wist dat haar lichaam in Parijs zou worden begraven... maar wilde dat haar hart in een familiegraf in Bretagne terecht zou komen. Daarom liet ze een gouden kistje maken om het hart in te bewaren. Prins William en zijn vrouw Kate hebben het ziekenhuis in Londen verlaten... samen met hun pasgeboren zoontje. Het Britse paar zwaaide naar mensen die buiten het ziekenhuis stonden te wachten... en reed met de baby richting Kensington Palace. Williams vrouw Kate beviel vanochtend van hun derde kind, een jongetje dus...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 Koningsdag kan het gebeuren met een hoofdprijs van 250.000 euro. 20 jaar lang. Belastingvrij. Staatsloterij. Je hebt nog vier dagen om een Koningsdag lot te kopen. Speel bewust 18. Plus. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië specialist Travel Essence. Wilt u deze zomer iets nieuws zien? Australië. Maar dan heel anders. Op Safari in de Outback met Aboriginal Gidsen. En heerlijk relaxen op de Great Barrier Reef.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 Heerlijke reizen down under. Travelessence.nl Of ik een oplossing weet voor haar relatieprobleem? Ja, secondlove.nl NPO Radio 1 EO NOS Langs de Lijn en opstreken Met Jeroen Stomporst en Renze Klamer Goedenavond, welkom terug bij het Sportforum van Langs Leiden en de Omstreken. Nog steeds hier aan tafel, uh, Mark Boelen, directeur van de eerste divisie... ...Mikkel Schouwke van het AD en Joris van den Berg, wielercommentator de bij de NOS. De eerste divisie staat wat ter discussie, zo ook bij ons dus... ...en is de zoveelste zegen van een quicksteprenner gisteren weer een luik. ...nou zo vanzelfsprekend. Ja, antwoorden en meningen van de gasten aan tafel hoort u straks. Maar eerst, het is 4 minuten over tien... we zetten voor u even belangrijkste sportnieuws op een rij. Ajax moet Joel Veldman lange tijd missen. Hij heeft de voorste kruisband van zijn rechterknie gescheurd... en is zeker zes tot negen maanden uitgeschakeld. Veldman liep de blessure op in het duel met VVV. FC Groningen heeft smaakmaker Ritsu Doan voor drie seizoenen vastgelegd. Groningen huurde de Japanse aanvallen dit seizoen al van Gamba Osaka... en heeft nu voor 2 miljoen euro de optie tot koop gelicht. AEK Athene heeft voor het eerst in 24 jaar de Griekse titel veroverd. De, het kampioenschap werd niet op het veld behaald, maar achter de groene tafel... de Griekse voetbalbond riep AEK namelijk tot winnaar uit... voor het gestaakte duel met Paok Saloniki... en bestrafte Paok ook nog eens met drie punten aftrek. Daardoor is AEK niet meer in te halen door Pauw. Marianne Vos is vier weken uitgeschakeld door de sleutelbeenbreuk die ze gisteren bij een val tijdens luik luik opliep. Vos is meteen geopereerd. Het eerste deel van het wielerseizoen zit erop. Voor we op het gehele voorjaar gaan terugblikken. Eerst even inzoomen natuurlijk op Luik-Bastenaken-Luik. Die koers werd gisteren gewonnen door de Luxemburger Bobby Jongels. Dat had hij zelf ook niet verwacht. Maar, to be honest, I didn't believe it until I saw nobody here just on the line. Uh, en yeah, ja, finally nobody, nobody ever came back. Hij ging weg. Er kwam niemand meer tegen. Joris van den Berg. Was het een verrassende winnaar voor jou, Bob Jongens? Absoluut. We hebben met z'n allen lijstjes ingevuld van tevoren en favorieten aangekruist, maar daar stond. Behalve bij José de Kouwer hè, van de VRT. Dat is de enige die hem genoemd heeft. Maar ja. voor de rest bij niemand stond hij erbij. Maar eigenlijk is het zo klaar als een klontje. Want het gebeurde weer op de manier waarop het dit hele klassieke voorjaar gebeurd is. Er wint een aanvaller. Maar wel eentje uit een heel sterk blok. En heel vaak was dat quickstep floors. Ja. Heel vaak. Hè? Was dit niet de 27ste over. 27 overwinning? overwinningen. Ze hebben... Acht grote eendagskoers gewonnen. Ze hebben in totaal gewonnen met negen verschillende nationaliteiten. Met twaalf verschillende renners. Ja, ze noemen het de Wolfpack. Ik heb besloten dat niet te hanteren. Maar daar kun je nu, in, zeker in deze uitzending, niet omheen om dat woord. Want zo is het ook. Ze juichen voor elkaar. Ze werken voor elkaar. Ze passen allemaal in de tactiek. Ze hebben in elke grote wedstrijd twee, drie heel sterke speerpunten... en in de finale kunnen ze daarmee dan gaan pokeren. Ze sturen er een vooruit en die andere gaat in de groep daarachter... om zich heen ze te kijken. Jongens, ga mijn vriend maar halen. En als jullie hem halen, dan maak ik jullie af. En zo werkt het. Heb je ooit zo'n sterke ploeg gezien? Ja, in de, de duistere jaren van het wielrennen hebben we natuurlijk... in de jaren negentig hebben we ploegen gezien die zo sterk waren. Dat dat, dat, dat dat blok toen EPO opkwam en daarna... de US Postal was op een andere manier heel sterk. Met één speerpunt, Armstrong. Dat was allemaal indrukwekkend. Met de Italianen en, wordt die ploeg ook weer die wolk gegeven. We bijvoorbeeld het uh, nou, Dat is nu precies, dat was in dit blok... kreeg je in één keer Bert Zien. Die, een, een man die alles en iedereen overhoop reed... in de Ardennenwedstrijden. En toen snapten we dat nog niet waardoor dat kwam. Later wel. Dat was een overmacht en dat is uh, misschien wel te vergelijken met de overmacht van nu, maar dat wil op geen enkele manier zeggen dat daar nu ook sprake van is. Want je kunt ook zeggen dat uh, Lefebvre ontzaggelijk goed gescout heeft, heel goed de ploeg uh, ...heeft gebouwd. Hij is meer en meer wereldwijd gaan scouten. Er zitten bijna geen Belgen meer in. Lampaard, Gilbert. En dan houdt het wel op met de aansprekende Belgen in de ploeg. Hij ja, heeft mannen man... nu ook uit Zuid-Amerika ja. voor het, uh, het ronde werk. Hij heeft een goede Fransman. Hij heeft een luxemburger. Hij heeft twee heel sterke Nederlanders. Een oude en een jongen. Hij heeft van alles wat. En dat past allemaal precies bij elkaar. En dat stelt hij heel goed op in de koersen. En dan is er ook een prima werkende tactiek. Dus voorlopig is er echt niks op aan te merken. Ja, die man die loopt natuurlijk al duizend jaar mee. Heeft hij dat toch, zijn, zijn, zijn, zijn, wat dat betreft, zijn beleid echt veranderd de afgelopen jaren? Ja, hij heeft natuurlijk heel lang als speerpunt Museo gehad. Toen was het nog Mappai zijn ploeg. Toen hadden hij Italianen en Museo. Nou, Museo stopte. Toen leek het paniek in België. Wat nu? Toen kwam Tom Bonen. Nou, toen was dat jarenlang feest op de kassei. Die stopte ermee. Toen leek er weer paniek te ontstaan bij de ploeg. Maar er komen altijd weer nieuwe jonge mensen bij. En op een of andere manier krijgt hij ze hongerig. Zorgt hij ervoor dat ze zelf willen winnen. Maar dat ze ook heel hard willen meewerken aan de winst van een ploeggenoot. En dat is een van de geheimen achter dit succes. En vooral het feit dat hij altijd in zo'n wedstrijd... niet één man heeft die kan winnen, maar drie. Drie kerels die echt kunnen winnen in een tactisch spel... dat zij heel goed beheersen. Dat is een van de geheimen. En gisteren was dus de kaart uiteindelijk Bob Jongels... Ja, net nee. zoals dus Alain Philippe dat op de ja. Waalse pijl deed. En Nicky Terfstra met name in de Ronde van Vlaanderen. Het zijn manieren die heel erg op elkaar lijken. In de slotfase met nog een flink aantal kilometers voor de boeg wegrijden. En daarachter gaat iedereen zitten kijken. Want ze zijn doodsbang voor de andere mannen uit die ploeg. Hoe kan het dan, misschien een, uh, een domme vraag... maar dat, dat het dan toch zo verrassend is... Hè, voor, voor jou en veel andere kenners... Uh, dat, dat die jongens uh, die koers wint. Omdat je nooit weet wie van de wolven... op nou, ze dat dat jongens is, dit had eigenlijk... op deze manier Gilbert moeten winnen. Want dan noemen we weer een goede Belg. Dat is of dan la een la Franstalige la Belg. Of à la Philippe, die had op deze manier moeten winnen. Uh, maar als je nu bekijkt naar zijn kwaliteit... en zijn leeftijd en zijn ontwikkeling... en vroeger was Jongens een heel goede... eendagscoureur bij de belofte vooral. En hij heeft een kleine terugslag gehad. Toen ging hij klassementen rijden... Grote koersen zag je hem bijna niet meer en nu in één keer weer wel. En de manier waarop hij wegrijdt en met zijn kwaliteiten in je achterhoofd houdend... is het eigenlijk wel logisch wat hij aan het doen was. Want hij kan heel goed tijd rijden. Daarin behoort hij tot de subtop van de wereld. En hij kan behoorlijk klimmen ondanks het feit dat hij groot en sterk is. Dus kijkend naar zijn kwaliteiten is het geen verrassing. Kijkend naar de ploeg waarin hij zit zeker niet. Maar het feit dat hij het is in plaats van Gilbert of Philippe op deze manier... dat was de verrassing van de dag. Hebben jullie gekeken jongens? Of geluisterd denk ik? Als... Gekeken tot uh, kilometer 25 en toen naar de Kuip. Dus toen heb ik Joris op de, op de radio gevolgd. Ik ja. Ja. Ja. Mark... heb het laatste stukje op de radio uh, gevolgd onderweg naar de Kuip. Nou Joris, Ja, bij mij andersom. Ja, ja, ja. Ik, eh, ik ben naar Luik naar huis gereden. Ja, ja. En ik heb er fijn geluisterd. <laughs> Mooi hoe dat werkt. Dus ja, jullie hebben het beleefd door Joris', door Joris stem. Zeg maar. ja, want het werd nog spannend. Hè? Het werd de 20 seconden en toen weer... Ah, Eventjes, als... hè, ja. Saint -Nicolas, ja. de Saint-Nicolas. Want jongens toch, wat zei ik net, toch grote, sterke kerel. Een soort Tom Dumoulin, hè. Zo'n renner is hij. Op zich een rouleur tijdrijder. Maar hij kan echt goed klimmen. Dat is leren die jongens tegenwoordig aan. Want ze worden steeds veelzijdiger, de renners. Dat is een van de lessen van dit klassieke voorjaar. Hij had 50, 55 seconden en toen leek het gedaan. Maarten Ducro was de eerste in de wereld die het zei. Nou, uh, dit is uh, in de knip, zei hij, Maarten. En dus mm -hmm. Ik zei, ik denk dat je gelijk hebt, want toen was het nog 7 kilometer. Nou, het werd in één keer nog 24 seconden. Ja. Maar toen hield hij heel goed stand en hij, ja, dat zei ik, het is een geweldige tijdrijder. Grote versnelling erop, boom, naar de finish toe. En de overwinning was binnen. Ja, beste Nederlander op plek 12, Sam Omer. Mooi resultaat? De uitstekend resultaat. Hij moet nu wel ophouden met die... 12 de 11e, 13e plaatsjes scoren. Dat weet hij zelf ook wel. En hij was teleurgesteld. Hij zei: Ik had die top 10 ingewild. Eerzuchtige jongen Sam Omen. Gaan we nog heel veel van zien? Hij gaat de ronde van Italië rijden. En dan moet hij voor het eerst echt, in elk geval een paar keer gaan meedoen met de echt grote mannen. Misschien een keer de etappe pakken. Of anders lekker hoog in het klassement eindigen. In een, in een grote ronde die Want hem hij moet liggen. een jaar of 22, geloof ik? Dit jaar 22. Zo werkt het in Wielrennen. Het gaat om geboortejaar. Hij is van 95. Dat is ontzettend jong voor een renner, voor dit soort wedstrijden... en ook voor een grote ronde. Maar hij heeft zijn stap al gezet. En vorig jaar was hij in de Vuelta heel goed bezig. Stond hij dertiende, moest hij eruit. Hij was ziek, hij kon niet meer verder. Dat vond hij verschrikkelijk. Dat vond hij ja, ontluisterend naar zichzelf toe. Echt heel teleurstellend. En dat vond ik heel veelzeggend. Die eerzucht, daar hou ik van. Hij is goed gebouwd. Klimmer, sterk, taai. Een soort kruiswijk ook. Daar gaan we nog heel veel van horen van Sam Obe. En Dumoulin stapte weer op gisteren. We zagen hem weer, we zagen hem zelfs van voren. Ik ja, sterker, sterker dan verwacht, vond ja, ik hem. Ja? ja, hij hield het langer vol. Hij zegt zelf heel mooi, dat is de quote die hij liet horen... ik miste de punch, en dat heeft hij heel mooi gezegd. Hij had net niet wat die echte klassieke mannen nog hebben... na 230 kilometer dus nog met nog 25 te gaan. Toen zag je hem ietsjes wegzakken. Mollema trouwens ook, dat is weer een ander verhaal. Maar ik denk dat Dumoulin er heel goed voor staat richting de Giro. Ja, want dat, dat was niet gek, hè, dat hij die punch miste, omdat hij net uit de treinstamp kwam. precies. Dat geldt voor Omen ook. En wat dat betreft is Omen eigenlijk nog wel een grotere verrassing gisteren... dan het behoorlijk goede rijden van Tom Dumoulin. Wat natuurlijk wel raar is dat een koers... op zich vreemd hoor, niet raar, maar vreemd, of andersom... dat een koers als Luik-Bastanakeluik gebruikt wordt als voorbereidingswedstrijd. Ja, ja. Eigenlijk zou het een doel moeten zijn van renners. Ja, je noemde net al even Mollema, maar ook Geesink. Allebei deden ze het niet fantastisch... Uh, zag gezegd, viel dat jou tegen? Of? Mollema viel mij tegen. Van Geesink werd ook niet veel meer verwacht. Ook die is zich aan het voorbereiden. Die wil later in het seizoen echt gaan oogsten met ritzegers in de grote rondes. Ja, vorig jaar geweest komt eraan schaar. ook op de weg terug. Dus voor hem was dit ook een voorbereidingskoers. Een herstelkoers, trainingswedstrijd. Bouke Mollema, die viel vroeg in de finale weg. Die zag je naar achteren zakken. Hij weet het zelf ook niet. Geen goede benen. Wat voor veel renners dit voorjaar geldt merkwaardige inzinking bij heel veel grote namen. Jongens die het gewoon in dit klassieke voorjaar... op de sleutelmomenten niet hadden. Dat is een van de ontwikkelingen die we nu zien. Um, ja, daar wil, ik dan, daar wil ik toch even meer van weten. Want, ik wil het nog even hebben over de vrouwen hoor, zometeen. Maar dit vind ik interessant wat je zegt. Uh, kan je dat wat, wat nader uitleggen, uh, Joris? Dat, dat men mannen grote namen die op sleutelmomenten het niet hebben? Nou, van Avermaat. Op alle sleutelmomenten was hij net... Een paar procent minder dan vorig jaar. Hij heeft kennelijk het terug verlangd naar het superseizoen 2017. En dat heeft hem misschien niet bepaald veldwindeieren ja, windeieren gelegd, want hij mm. kwam niet vooruit. Hij reed allemaal lerenplaatsen. Hij probeerde het, hij probeerde het. En hij, wat Benood wel deed, die wonst strade Bianca deed hij niet. En dat was een teleurstelling voor de Belgen. Gilbert, geen overwinning, wel meegedaan, wel aangevallen in dat quickstep-spel niet geoogst. Kwiatkowski wint Tireno Adriatico. Was daarna voor velen echt een groot kanshebber in de wedstrijden daarna... die hem allemaal heel goed liggen. Hij snapt het zelf niet, lukt niet, het komt er niet uit. Sargan eigenlijk alleen maar goed in Parijs-Roubaix... en in Gent-Wevelgem natuurlijk. Maar die kon in die andere wedstrijden... liet hij zich nauwelijks zien. Het lijkt net of hij echt alleen maar gepiekt heeft in Roubaix. En dan heb je natuurlijk ook nog... Een man als, uh, de, de, ik ben hem kwijt, Van Marke, ook zo'n Belg. Zet van Marke, eigenlijk, ja. eigenlijk heb je bij die Belgen een, nu, misschien toch wel een nieuwe generatie die eraan zit te komen. Van, van Marke is nog niet zo heel oud. Gilbert en Van Avermaat, ja, die zijn gaan wel een flink stuk te dertig nu in. En die worden voorbijgestreefd door mannen als Benoot. Ja, maar dat maakt het wel leuker. Natuurlijk, met al die andere namen die er ook boven komen drijven. Het, het lijkt een veel breder heb veld te zijn die, die, die, die, die nu echt... Ik, ik, heb een, uh, ik heb een mooi lijstje gemaakt. Zo, Hoe kon je de, Vlaanderen echt invullen? Nou, de, vooral de Ardennen klassieke stand, dat is heel interessant. De drie, Goldrace, Waalse Pijl, Luik, Bastenaken, Luik. Top zeven ben ik gegaan, omdat Philippe de enige is die in alle drie de koersen top zeven reed. Die was zevene in Amstel, won de Waalse Pijl. Vierde gisteren in Luik. Als je naar de top zevens kijkt van het drie drieluik... 21 renners zouden het moeten zijn. Dat zijn 17 verschillende renners dit jaar. Dat is wat de laatste vijf jaar betreft een record. 2016 waren het er 16. En in de andere jaren 12, 11, 14, 13. Het is precies wat jij zegt... Er komen steeds meer namen kijken. Er zijn minder renners in het peloton doordat er kleinere ploegen zijn. Dus de controle is een beetje weg. Dus krijg je een andere tactiek die Quickstep heel goed beheerst. Je moet een knecht opofferen. Je gaat natuurlijk geen grote man thuis laten. Als je één man minder mag opstellen, dan laat je een knecht thuis. En dat is natuurlijk funest voor de controle uiteindelijk. Dus krijg je een finale met daarin al sneller een kleiner peloton... waaruit pijlen worden afgeschoten. En dat beheerst Quickstep heel goed. Ja. dan toch even naar de vrouw. We kunnen ze niet achterwege laten, want voor, uh, ja, voor internationaal sportsucces... moeten we steeds vaker bij vrouwen zijn in verschillende sporten. Uh, als het gaat om Nederlandse vrouwen, uh, zo ook bij het uh, wielrennen. In dit geval, want Anne van der Breggen. Uh, geen verrassende namen inmiddels. Uh, die won. Weer eens, uh, en niet voor het eerst dit jaar. Deed het heel erg goed, Joris. Strade Bianca, Ronde van Vlaanderen, Waalse pijl, Luik-Bastenaken-Luik. En In de goldrace had ze waarschijnlijk ook gewonnen, maar toen had ze gezegd... Hé hey Blaakie, ga jij maar naar voren met een, uh, met een uh, paar andere meiden. Gaan jullie maar fietsen. Ik heb daarachter gereden op de motor... en het vrouwenpeloton lag helemaal lam. Marianne Vos legde zich daar toen ook bij neer. Dat is nu alweer een dikke week geleden. Van der Breggen zat met haar armen over elkaar in het peloton. Jongens, uh, dit, dit is onze middag verder. Veel plezier. Het was mooi weer. Ze fietste rustig met het peloton. Daarvoor zat die ploeg met Brand en Blaak, de kopgroep... en Chantal Blaak won die wedstrijd... en zorgde ook weer voor een overwinning van de ploeg van Van der Breggen. En dan wint... Pieters, de Ronde van Drenthe. Dan wint Ellen van Dijk dwars door Vlaanderen. En dan is de conclusie dat de Nederlandse vrouwen... driekwart van de grote wedstrijden op hun naam schrijven. En dat is een ongekende wereld. Maar die Van den Breggen zegt zelf... nou gisteren, het gaat niet zo makkelijk als het lijkt. Nee, het is bij haar, wat je dus bij die mannentoppers ook ziet... het is allemaal iets minder superieur dan vorig jaar. Of doe je daar niet op? Ja, nou ja, meer omdat we, we hebben het idee van die Anne van den Breggen... die schudt het zo uit de mouw. Die, die, die, die trapt op, op 90 procent. Volgens de Frons vroeger, inderdaad. Ja. Maar ze, ja, de beleving van ons ja. is, is anders dan die van haar blijkbaar. Ja, ze heeft er echt voor moeten knokken. En dat is mooi om te zien. Want dat maakt het alleen maar spannender. Het moet natuurlijk ook geen one-woman show worden. Hoezeer we het haar ook gunnen. Het moet wel strijd zijn. En dat heb ik gezien. Zeker in de Waalse Pijl. Werd echt geknokt. Werd de ploeg Onder vuur genomen. En dat gebeurde in Luik-Bastenaken-Luik ook. Alleen in, in Luik, in de slotfase, is Anna van der Breggen... en dat komt doordat dat echt een loeizware wedstrijd is... toch gewoon van de rest weggereden. Maar in de Waalse Pijl kwamen ze met z'n vieren aan. Van Vleuten hing daar ook nog aan. Laten we die niet vergeten. Die is weer op de schouder gevallen dit seizoen. Die is nog niet helemaal fit, maar die wist zich ook weer in de top vijf te knokken. Maar... Ja, Van der Breggen is op en top de beste. Maar ze moest dit jaar op de verschillende momenten wel iets harder voor knokken. Al was in is. de ronde van Vlaanderen wel heel erg de baas. Hoor. Je kunt misschien bij de vrouwen nog net wat meer uh, het voorspellen. In die zin dat, dat bij de vrouwen misschien wat vaker toch de beste ook echt wint. In, in, in vergelijking met de mannen. Nou, wat bij de mannen zie je nu dit jaar niet een veelvraat. Dat is ook interessant. We hebben Valverde natuurlijk gehad. In, in de jaren, je, je hebt Gilbert gezien. Ik heb Bonen net genoemd. Dat was ook een veelvraat vroeger in het klassieke voorjaar. Op zijn terrein dan. Je hebt twee terreinen, kasseien en heuvels. Okay. Bij de vrouwen is er nu wel een veelvraat. Dat is Anna van der Breggen. En bij de mannen ja, winnen er buitengewoon veel verschillende mannen. Sommigen winnen er twee. Maar het is voor elk wat wils bij de ja, mannen. De veelvraat bij de mannen is een ploeg. Exact. Ja. We gaan het hebben over Wesley Sneijder. Wel eens eerder besproken in het Sportforum over die wens toen ook. Een afscheidswedstrijd bij het Nederlands elftal die, die hij uh, duidelijk uitsprak. Uh, vorige maand liet hij dat zo horen. Het zit me hoog in een in, in, in zekere zin dat ik graag een afscheid wil hebben voor het Nederlands publiek. En dat zit me hoog. En, dat, uh, en niet alleen voor mezelf, maar ik denk ook voor het Nederlands publiek. Ik denk ook dat zij, zoals Robben zijn afscheid heeft gekregen, denk ik dat dat, dat voor mij ook op zijn plaats is. En hij krijgt zijn zin. Op 6 september speelt de Record International zijn 134ste... en laatste interland voor Oranje. De plaats van de handeling is de Johan Cruijff Arena. De tegenstander is Peru. Uh, ik kan me herinneren, ik weet niet of uh, een van jullie... nou, Marcia had primeur, dus dat kan niet. Uh, of een van jullie erbij was, Mikos uh, Miege, of uh, Joris. Maar er werd toen een beetje smalend over gedaan. Toen wordt hier in het sportforum bespraken van die snijder. Uh, vooral de, de fans zullen er behoefte aan hebben. Een beetje van, die man moet niet surren. Die heeft gewoon een soort van afscheid gehad. Op een gegeven moment moet je ook een keer ophouden herkennen jullie dat gevoel? Of zeg je nou, het is volledig terecht dat hij nu alsnog Nee, krijgt. Het, het laatste volledig terecht dat hij een, een afscheidswedstrijd krijgt. En ja. als hij aan dit aantal komt, ja, dat is, dat is ongelooflijk natuurlijk die jongen heeft, heeft ze altijd, heeft altijd klaargestaan voor Oranje. En het is een beetje als een nachtkaars uitgegaan. En het was heel moeilijk natuurlijk om hem in te passen. Koeman start. En, uh, en, ja, ga maar een nieuwe start beginnen met een, met een speler die je niet gaat gebruiken. Maar ik vind het goed van de Bond en uh, ook van Snijden... Dat hij, dat hij niet uh, daar boos over is dat het in eerste instantie niet gelukt is... dat ze dit nu alsnog gaan doen. Als hij maar fit is hè, op die dag. Want, <laughs> ja, dat, dat, dat is natuurlijk dat wel waar. lastig. Ah, ja, kan best een paar minuutjes mee robbelen, natuurlijk. maar Boelen, mee eens? Absoluut, ja? absoluut. En ik denk wel dat hij fit is. <laughs> nou, maar je, zou, je zou, sporen, je zou ook de, de, daarbij ook de vraag kunnen stellen of uh, Van Persie in die wedstrijd ook niet mee moet doen dan. Ik wil niet uh, op de stoel van uh, Koeman gaan zitten, ja, gaan natuurlijk. Van natuurlijk. Ja, jongens, ja. nou, er even over dat. wordt dan Interland 103 van Van Persie. En misschien zijn 51ste doel en Nog even over of het terecht is. Want het is natuurlijk het feit dat hij het uit moest spreken... zegt er wel iets van... Ja, je weet ook niet precies wat er allemaal in die achterkamers gespeeld heeft... maar dat het niet vanzelf gebeurde. Uh, en dat dus ook mensen die waren... nou ja, dat, dat hoeft niet meer. Je hebt al een soort van afscheid gehad. Je ja, het aantal is natuurlijk gigantisch. Als hij op 134 komt... dan, dan mag je er een gewoonte van maken, heb ik begrepen. De ja. KNVB. Om het dus, jaar ja? een, een wedstrijd. Eén jaar de mannen, ander jaar de vrouwen... die dan uh, afscheid nemen en dan een, een mooie jippidoon. Mooie wedstrijd. Uit, dag. Ja. Uit dag. Maar bijvoorbeeld een jaar geleden stond Clarence Seedorf op het veld hè, als afscheid. Met een, een ja. schaaltje of iets dergelijks. Ja. Als we zo omgaan met onze, onze record internationals, dus we hebben onze spelers een in die heel veel hebben gespeeld. Ja. En kijk, hij, is de, de, hij heeft de, aller, gewoon de meeste interlands. dus daar, dat verdient al iets extra's. En ik snap het met van Persie en van de Vaart. Hè, ook geen afscheid. Die jongens voetballen nog en hebben nooit gezegd van we willen niet meer voor Oranje spelen als hij ene keer kuit, naar de zien. Ja, maar die is natuurlijk gestopt. Maar die andere jongens voetballen in principe nog steeds. Hè? Maar ik zou nou niet bijvoorbeeld alles over uh, alles op één hoop schuiven en dan afscheid nemen. Dat vind ik ook zo goed. Het moeten speciaal blijven, bedoel je? Ja, en dit is gewoon nog echt een interland. Volgens mij spelen ze niet lang daarna spelen ze. Ja, Nations League. Ja, Nations League. Dus dat is toch wel belangrijk. Ja, dat is dan toch wel apart. Ja, Dus ze hebben er echt wel een. Ze hebben hem echt wel ingepast. Ja, en, en Snijder heeft zo lang bij oranje gezeten. In, uh, heeft zoveel uh, mooie momenten voor het Nederlands voetbal uh, Ja, je je af, maar misschien weet jij dat wel. Mark, misschien weet jij dat, hoe gaat zoiets inderdaad, hoe, wat, wat, uh, wat Rens net ook zegt... is het niet een soort uh, van, denk, oh jongens, hier moet ik nou toch nog... Hè? Want je, je zou toch denken dat ze dat van tevoren bedenken... als Koeman met hem gaat praten. Oh, dat is Sneijder, dat is, een, dat is echt iemand... Uh, uh, hè? Dat, dat is echt een... Ik vond het een beetje, zeg maar, een beetje dat, dat hij het zo openbaar zegt, heeft ook iets... Zielig. Ja, of iets, iets heel kwetsbaars. Dat je denkt, zo, zo hoort het eigenlijk nog ja, niet te gaan. Dus nee. er, er moet iets. Nee, maar, er ik denk moet daar iets meer achter zitten. Dat hij, hij, ik denk dat zitten. hij echt zijn, uh, zijn diepste wensen uitsprak. En hij heeft natuurlijk gezien hoe uh, die laatste wedstrijd van Arjen Robben was. Ja. En, uh, hij heeft ook gezien en, hoe het in en, Duitsland, in Duitsland was. Dus en dat hij daarop is ingesprongen. En dat, er een beetje de, of dat de teleurstelling droop uit zijn woorden. Uh, die droopte er echt vanaf uh, dat dat niet in, uh, in juni is gebeurd. Maar dat kan ik nog ja. wel begrijpen grijpen als uh, net een nieuwe bondscoach is en die wil door selecteren die moet ook door selecteren uh, dat hij dat dan nog niet doet en dat daar uh, in september nu de gelegenheid kennelijk voor is vind ik alleen maar hartstikke mooi ja. want we moeten wel dit soort spelers die moet je wel uh, uh, ja, ja. zeg maar op een eervolle manier uh, bedanken en afscheid van nemen ja, nou, ik kan me herinneren, volgens mij was het Sjoerd Massoor die toen aan tafel zat... dat er ook een argument ervoor kwam van... ja, weet je, die wedstrijden, die, die het, het moet gewoon gaan om... de beste elf moet geselecteerd worden en die moeten gewoon een goede wedstrijd spelen... en dat moet altijd voorop staan en niet uh, wie of wie er nu weer een afscheid verdient. Destijds, bedoelde je? Ja. Ja. Ja, dat was ook zo denk ik. Maar als Koeman start, dan kan je moeilijk zeggen, ja, regel jij nog even dat Snijder een prachtig afscheid krijgt en dan gaan we verder bouwen. Stel je ja. voor dat als je zo'n wedstrijd dan met 2-3-0 verliest, dan is voor Koeman ook gelijk een, een lastige start. Maar ik vind wel, ja, je kan altijd wel iets vinden. Hè. Ik bedoel, uh, Peru. Ja, uh, Peru heeft een ja. hard gescoord <laughs> tegen Nederland. <In> 72-3-0 <laughs> in Rotterdam. ja, 78-78 is ik gezien. 0-0 in met de blessure Mendoza. Van, uh, e Precies. En ja. toen twintig jaar geleden Eindhoven 1998 debuut van Rijkaard als bondscoach. 2-0 de goals van Stam en van Vossen. Kijk, jij hebt het op orde, uh, Joris. Nou, dat moet kunnen, maar je kan al het wordt zo gewisseld in zijn oefenwedstrijd, in zijn tweede helft. Kijk toch de laatste vijf minuten in wedstrijd ook Ja, maar zoals ze het nu presenteren lijkt het mij dat hij gaat starten. Spelen, ja, oké. Okay, ja, en ja. ja, nou, nou, als je het hebt bijzonder. over uh, de elf beste spelers, wat uh, Moussu dan zegt. Dan uh, denk ik dat Snijder daar nog best wel dichtbij komt. Alleen als je naar de toekomst kijkt... Uh, is het niet te verwachten dat hij in uh, 2022 uh, nog meedoet in Qatar. Ja, nee. Nee. Moet er een soort trempel komen? Meer dan halve Interlands. In 75. 75, 75. Ja. Ja, ja? Daar, daar hebben wij even ja, ja. de statistieken bij gezocht. Oh. Uh, van Nistelrooy, wie, wie gaan we Van Nistelrooy, 70. Davids, 74. Ja, maar als Davids hem dan speelt... Dan Rijkaard, vind ik 75. 73. <laughs> met Edgar Davids wil ik geen ruzie. Rijkaart 73. dan maken we 73. Rijkaart die, 73. Die, Van Nistelrooy, 70. Maar het moet in hem. Ja, volgende... dan maken we er 70 van. we draaien hem naar 70. Gewoon ja. een normale periode, hè? Dus lekker polderen. Dus, je ja. moet niet heel lang tussen zitten, denk ik. Want nee. nee. door weer op het veld toch. zetten. Ja. En toch. nu ook Kuit, hè? Die, bij, die zijn afscheidswedstrijd krijgt. Dat is toch een jaar nadat hij gestopt is. Dat geeft toch een gevoel. Ja, hij ja. is gestopt. We zien hem niet meer. Dus dan is zo'n jaarlijks iets is. is, is of volgend jaar dat is, ja, dat is wel ja. slim. Ja. Dan kun je het in één keer afhandelen. Ja. We gaan naar Ajax, naar Danny Blind. Want die was bij Ajax speler, was jeugdtrainer, assistent, hoofdcoach, hoofdopleidingen, technisch manager, technisch directeur. En vandaag is er dan een nieuwe functie bijgekomen. Er was nog eentje uh, die hij nog niet had bekleed. Blind is namelijk toegetreden tot de raad van commissarissen van Ajax. Zijn voordachte is door de meerderheid van de aandeelhouders goedgekeurd. Anders dan in het verleden zal Blind in zijn huidige rol niet veel op de voorgrond treden. Nee, maar je moet mijn rol ook niet overschatten. Ik heb er straks al gezegd dat het een rol is. Je bent toezichthouder. Je moet kijken of het beleid inderdaad binnen de kaders van wat je met elkaar afspreekt... Qua opleiding en, uh, en qua scouting, maar ook uh, financieel of dingen kunnen. Dat je, dat, dat je daar uh, toezicht op houdt. En verder, ja, ja goed, kun, kan uh, de directie gebruik maken van de ervaring die er is binnen de RVC op welk vlak dan ook. Dat, uh, in mijn geval zal dat meer een deel voetbal zijn. En bij een ander is dat weer een andere insteek, uh, meer zakelijk. En, uh, nou, en op die manier moeten we dicht bij elkaar staan, uh, ondersteunend zijn ten opzichte van elkaar, zeker wat betreft de RVC. En, uh, en ook scherp zijn op momenten dat dat even in het geding komt. Wat vind jij persoonlijk van de manier waarop uh, bijvoorbeeld uh, Edwin van der Sar naar buiten treedt, zich presenteert? Nou, daar vind ik op dit moment wel iets van, maar dat uh, is niet het moment nu om daar iets over te zeggen. Ik, uh, ik ben nu net aan, uh, aangesteld, een uh, half uur geleden. En uh, ik ga me nu de, de tijd gunnen om uh, me in te lezen, in te leven, uh, voor te bereiden op uh, datgene wat, uh, wat er van mij verwacht wordt. En dat moeten we niet overschatten. De directie is, is, is belangrijk en, uh, en daar sta ik achter. Danny Blind, uh, hij gaat nu op het plusje zitten in de Raad van Commissarissen van Ajax dus. Is dat een logische keus, jongens? Van hem of van Ajax? Nou, laten we met hem beginnen. Nou, van hem minder denk ik dan voor Ajax. Omdat... Want hij was toch echt trainer, nog niet ja. zo lang geleden? Hij is natuurlijk nog vrij jong, hè, voor 56. Hij kan als trainer nog wel een, een tijdje mee. Maar hij heeft eigenlijk al heel snel gezegd dat hij een bepaald niveau uh, voor ogen heeft... waar hij in wil stappen en dat die clubs niet voor hem in de rij staan. Dus Dat hij zich eigenlijk meer committeert aan, uh, aan verhaal. Dus als hij nog een keer uh, <lacht> ergens binnenstapt, dat hij dan meegaat. Volgens mij zal dat ook geen <lacht> probleem zijn om dan meteen weg te zijn bij Ajax. Maar ja, nu ga je toch een soort functie in waarbij... Uh, ja, vanaf het terras een beetje toekijkt. Je bent eigenlijk een beetje verdwenen uit de voetballerij op die manier. Kun je daarin vinden, jongens? Is het een goede stap, Marco Poelen? Ja, of het een goede stap is, dat is aan hem zelf natuurlijk. wat je hem daar verwacht, laat ik het zo zeggen? Ik denk dat het goed is dat er meer jongere toezichthouders komen... überhaupt in het betaald voetbal. Als hij dan ook daar voldoende tijd blijft zitten. Hiermee gaat hij wel een stuk verder weg van het trainingsveld, denk ik. Nee, heel en als daar zijn van. ambities nog uh, zouden liggen... dan is dit geen logische stap. Nee. 56 is jong voor een toezichthouder? Ja. ja, ja. In algemene zin wel, wel denk, denk ik. ik ja. Ja. Ja. En vanuit Ajax? Ja, nou, het, het is altijd een beetje een zoektocht voor uh, clubs... om in de RVC iemand te hebben die echt verstand van voetbal heeft. Hè. Er zitten vaak zakenmensen of mensen die heel veel verstand hebben van cijfertjes. En je ziet het ook bij Feyenoord. Hè. Die, hadden, die hebben zich uh, het is gezocht om, om iemand te kunnen vinden. Op een gegeven moment kwamen ze met Sjaak Troosten, een oud speler. Dus je zoekt vaak iemand die hooggevoetbald heeft... die hersens heeft, die mee kan denken en die ook... Uh, ja, je moet sowieso nog beschikbaar zijn. Nou, dat, dat valt niet mee. En je moet dan ook nog bij die club passen. Hè. Je kan geen uh, Ajaxiet in de RVC van Feyenoord zetten. Dus dan, dan liggen ze niet voor het oprapen. Dus uh, Blind binnenhalen is volgens mij wel een, een hele goede zet. Die kan ja. natuurlijk echt goed meekijken of het beleid is zoals het moet. Maar de trainingscarrière van Blind is nu wel over. Dus. Ik ben bang van wel, ja. Ja. ja. Wat interessant is, hij zal dus nu moeten beoordelen... Hè, of Van der Sar en Overmars zijn werk een beetje goed doen. Ja. Laat al in die, hè, wat hij net zegt, door schema, dat hij daar in ieder geval een duidelijke mening over heeft... als het gaat om hoe Van der Sar zich presenteert. ja. Wat verwacht je op dat vlak van hem? Uh, hij zei ook uh, dat hij net begonnen is. Maar dat is natuurlijk een beetje onzin. Want het is al maanden bekend. Maar hij is officieel nu uh, aangesteld. Dus hij deed nu net alsof hij nu gaat nadenken over wat hij gaat doen. En wat wij wel weten is dat hij uh, bij Ajax heeft gezegd. Van, uh, ik, ik kom daar niet binnen om dan binnen drie maanden... de hele boel overhoop te gooien en mensen eruit te gooien. Dus dat ziet hij niet zitten. Dus dat, dat, Terwijl daar wel reden voor zou zijn om nu ergens in te grijpen. Uh, gaat hij dat niet op zijn bordje nemen? Dat heeft hij wel, die afspraak heeft hij al gemaakt. Dus als nu de Van der en de overmarsen en uh, zelfs de, de hoofdtrainer onder vuur zouden liggen. Dan, uh, dan denk ik niet dat Danny ze weg gaat sturen. Ja. Daarover gesproken, nog even kort. Is dat, is dat nog? Uh, gaan, gaan er nog gekke dingen gebeuren, denk je, bij, bij Ajax? Gaat er nog gaat van der Sarre inderdaad opstappen? Of, uh... Nou ja, zelf wil die niet. Dus ik denk als je van die drie, uh, als je ten Hag, Overmars en van der Sarre mm -hmm. uh, bij elkaar vecht dat, dat van de Sarde de, de, de, de grootste kans hebben is om te verdwijnen. Maar, maar als het zelf gaat die niet? Nou, blind heeft al gezegd, ik ga geen gekke dingen doen. Nee. Dus, uh, Iemand moet <laughs> het niet. Ja, maar dan? er zal toch ook wel een spijkerharde analyse volgen. Over vier jaar op rij helemaal niets. Uh, ja, door wie dan? Winnen. Ja, er zijn natuurlijk meer RVC-leden. Dus, uh, ja. En misschien dat de heren zelf ook. Uh, Van de Sar heeft zich destijds natuurlijk uitgesproken over. Als, als ze niet dichterbij zouden komen, dan zou hij zich dat zelf uh, gaan aanrekenen. Uh, dat heeft hij nu weer teruggenomen. Maar ja, nou. het, het, het zou niet heel verbazingwekkend zijn als hij verdwijnt. We zullen zien. NPO Radio 1. Gaan we maar eens naar Wouterwal gemoet, want is het is toch alweer uh, oud nieuws. Dat is ook niet de bedoeling. <laughs> het NOS nieuws van 1 uh, minuut overal 11. Rond deze tijd houdt de politie van Toronto een persconferentie over het busje... dat een paar uur geleden inreed op voetgangers in de Canadese stad. Daarbij zouden zeker acht mensen zijn geraakt. Een ooggetuige meldt dat er zeker twee doden zijn. Dat is niet bevestigd. Of de opgepakte bestuurder opzettelijk inreed op voetgangers is onduidelijk. De commandant van het korps Mariniers is tegen de verhuizing van de marinierskazerne van door naar Vlissingen. Commandant McMoutry zegt in een column in een mariniersblad dat hij bang is dat veel dure en goed opgeleide militairen ontslag nemen. En dat een verhuizing slecht uitpakt voor de gezinnen van militairen. De verdachte van de dodelijke schietpartij in een restaurant... in de buurt van Nashville is gearresteerd, heeft de politie laten weten. De man van 29 zou gisterochtend vier mensen hebben doodgeschoten. Hij liep halfnaakt het wegrestaurant binnen, schoot om zich heen... en ging er vandoor. En twee Armeense kinderen uit Amersfoort mogen niet in Nederland blijven. De bestuursrechter heeft bepaald dat ze naar Armenië moeten... waar hun moeder woont. Volgens de rechter is hun aanvraag voor een verblijfsvergunning... terecht afgewezen. En omsteken. Nog een half uurtje het sportforum met nog steeds aan tafel. Mark Boelen, directeur van de Eerste Divisie, eh, Mikos Gauka van het AD en Joris van den Berg, de wielercommentator van de NOS. Ja, we gaan eens praten over de Jubilee League. Want eh, we moeten onze kans grijpen, natuurlijk, nu de directeur van de Eerste Divisie bij ons aan tafel zit. Zeker omdat er toch ook wel het een en ander te zeggen is over die competitie. Eh, sterker nog, het is in jaren niet zoveel besproken, Mark Boelen. Nou, het is een uh, fantastische He? competitie natuurlijk, <laughs> met, een, uh, met een ontknoping. Wat wil je nog meer? Ja, het is overal de... in Europa is het beslist, Precies. behalve, behalve bij jullie. de Jubilee League. En uh, aanstaande zaterdag in de laatste speelronde zijn er nog drie kandidaten die kampioen kunnen worden. Ja. Jong Ajax, Fortuna Sittard en NEC. Uh, waarbij Jong Ajax uh, op dit moment de beste kans heeft omdat ze bovenaan staan en het dus in eigen hand heeft. Uh, maar daaronder speelt ook nog natuurlijk een, uh, een hele spannende strijd af uh, wie er rechtstreeks dan gaat promoveren naar de eredivisie. Ja, want daar gaat het voornamelijk eigenlijk om ja, het, het gaat nog steeds ook om het kampioenschap. Ja, maar dat is natuurlijk het punt ja, jong ajax mag niet promoveren. klopt. en uh, uh, ja, ja, dat is natuurlijk wel een dat, dat wil je eigenlijk niet als competitie, toch? Als eerste divisie moet die kampioen gewoon naar de eredivisie. Idealiter is dat natuurlijk ja. zo. alleen uh, het het kan natuurlijk niet zo zijn dat uh, een uh, belofte team uh, gaat promoveren naar de eredivisie, want dan Krijg je competitievervalsing als de twee Ajax-teams spelen? Uh, in dit geval uh, in de Eredivisie. Dus dat is ook allemaal uh, netjes allemaal van tevoren afgesproken. Uh, idealiter, ja natuurlijk. Alleen in dit geval is het, uh, ja. is het niet mogelijk. In, oh, en het heeft zich ook al eerder plaatsgevonden in, uh, in Spanje, een x aantal jaar geleden, waarin Barcelona B kampioen werd in de Secunda Division. En ook niet uh, promoveren. Ja, maar het is toch. Uh, uh, uh, is daar inderdaad echt goed over nagedacht? Want het is te, ja, je zegt ook. Dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Hè? Is iedereen nou helemaal blij met die constructie? Jong Utrecht, jong PSV, uh, jong Ajax. Dat, is van, dat, dat hangt er vanaf vanuit welk uh, oogpunt je het bekijkt. Uh, als je kijkt naar de clubs in de Eerste Divisie, in de Jupiler League, die zijn niet onverdeeld blij. Uh, met de deelname van de, van de belofte teams. Um, maar je moet ook even kijken naar het doel... waarom die belofte teams vijf jaar geleden eerst in een pilot... in die eerste divisie zijn gaan spelen. Uh, en dat was voor de ontwikkeling van individueel talent... en daarmee de kwaliteit mm -hmm. van het Nederlands voetbal. Ja. Um, nu na vijf jaar, denk ik wel... Uh, dat we eens heel goed moeten kijken... en daar zijn we ook al uh, heel druk bezig met elkaar... hoe we daarmee omgaan. Hoe gaan we om met selecties? Hoe gaan we om met speeldagen? Hè? Want als je op vrijdag... Uh, speelt tegen een belofte team, dan heb je in de regel staat er een iets ander elftal op het veld dan op maandag. Ja, over een, een heel ander nog... elftal, hè? Wil ook wel eens gebeuren. Nou, er worden wat veel uh, uh, spelers gebruikt uh, in de selectie. Ik heb het dit jaar niet bijgehouden, maar het uh, gaat richting uh, de 50, uh, geloof ik voor, uh, voor. wat betreft jong Ajax en dat soort dingen zijn natuurlijk niet wenselijk. Ja. Daar, ja. Daar, daar, moet een band worden gelegd. Uh, ja, wat ons betreft moet dat zeker aan banden worden gelegd. En moet je naar vaste selecties gaan. Uh, het liefste per uh, 31 augustus heb je een eerste helftal en een tweede helftal. En in de winterstop, tijdens de reguliere transferperiode... Kan je, daarin, uh, uh, kan je daarin weer spelers van uh, 1 naar 2 overschrijven. En uh, waarbij je niet uit het oog moet verliezen... dat de doelstelling is om die jonge spelers... Uh, Zeg maar sneller en beter te ontwikkelen. Onder meer weerstand met publiek, met meer media aandacht dan in een reguliere belofte competitie. Ja, dat is het grootste pijnpunt. Hè? Misschien niet eens dat ze niet kunnen promoveren. Eh, jong Ajax in dit geval als kampioen worden. Maar dat, dat, dat de ene ploeg tegen een, een zeer verzwakt Ajax speelt. Of, of laten we zeggen, een normaal Ajax 2. En, en de andere met allemaal eerste elftal spelers erin allemaal, ja, Vals, ja allemaal zeggen, is een vijf, beetje veel, maar wel een, uh, een, af en toe een groot aantal, ja. ja. Dan, dat is het grootste pijnpunt. En daarnaast kan je dan nog afvragen of het spelen van een cachera die gewoon wel natuurlijk het hele seizoen, of bijna het hele seizoen, in, uh, in Jonge Ajax heeft gespeeld, of dat bijdraagt aan de kwaliteit van het Nederlands voetbal, uh, dan wel aan uh, de kwaliteit van de opleiding en uh, het businessmodel van, uh, van Ajax. Ja. Mikkels en Joris, wat, wat, wat vinden jullie überhaupt van de deelname van belofte teams in zo'n eerste divisie? Het is natuurlijk, zo lang bestaat het niet, we hebben gezegd vijf jaar... Ja. Word je er blij van, Nou, Voor de ontwikkeling, daar heeft Mark helemaal gelijk in. Die worden die spelers veel beter. Je ziet de jong fijn het weigeren mee te doen aan de, aan de voetbalpyramide. En ja, die hebben daar nu spijt van. Hè? Die, die, die komen eigenlijk nauwelijks in actie. En die zitten in een soort afgesloten competitie... met, met zeven of acht andere clubs en die spelen op maandagmiddag. Mm -hmm. Dus die jongens die bij Ajax uh, spelen, ja, die, die maken veel grotere stappen... waardoor natuurlijk, uh, die, uh, ze makkelijker Ajax 1 halen en straks misschien ook het Nederlands elftal. Het is wel zo dat het natuurlijk heel, heel jammer is... dat je nu een kampioen krijgt die niet promoveert. En dat blijft natuurlijk een, een rare situatie. Ik heb vrijdag uh, dat schakelprogramma gezien, maar eigenlijk ben je niet zo geïnteresseerd in degene die kampioen wordt, maar in de ploeg die gaat promoveren. Dus ja, want die zie je zo te terug in de divisie. Ja, ja, je schakelt tussen Fortuna en NEC. En ik heb ook het idee dat die ploegen het allemaal niet zo heel erg vinden. Hè. Die kijken ook naar elkaar. Hè. Die kijken niet meer naar de titel. Maar denk je dan nou, als Mark net zegt, nou, je kunt misschien hè, door, door iets strengere regels over wie mag te spelen, ja. hoeveel spelers per, per, per seizoen. per seizoen. het, hè? Uh, ja. Of, of moet je gewoon zeggen, nou jongens, ik snap het wel vanuit die belofte teams. Maar het, toch ga maar we gewoon weer lekker je eigen belofte-competitie spelen. Want het is gewoon voor zo'n zo competitie uh, is veel beter als de kampioen altijd kan promoveren. Ja, Ajax had 50 tot 55 spelers begreep ik. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dat is competitievervalsing. Ja, dat is natuurlijk. Maar je, als je het net als in Spanje doet en je zegt, we hebben 26 spelers en dit, uh, dit is het. En ga het daarmee doen. Maar dat wordt dan gewerkt. De komst, Mark, ja. krijg jullie dat voor elkaar? Want daar ben je vast druk mee nu. Uh, nou goed, het zal jullie vast niet ontgaan zijn... dat er uh, op vele vlakken discussies worden gevoerd. Zowel binnen de Eredivisie waar het de veranderingsagenda heet... als binnen de Eerste Divisie waar het de verbeteringsagenda heet. Want verandering hoeft niet altijd per definitie tot verbetering te leiden. <lacht> Mooi, komt nou, dit uit de presentatie? Jazeker. Ja. Nee. <lacht> uh, en en dat, dat, dat gaat over competitieopzet... en uh, promotiedegradatieregeling tussen de Eredivisie... Divisie en de eerste divisie. Uh, de rol en de voorwaarden uh, van deelname van belofte teams. Dat gaat over ondergronden, dat gaat over een herverdeling van gelden. En daar zullen we als betaald voetbal met elkaar tot een oplossing moeten zien te komen. En uh, iedereen heeft het over uh, we moeten over onze eigen schaduw heen uh, stappen. Maar je merkt toch wel heel snel dat iedereen toch wel graag wil dat de ander over zijn eigen schaduw ja. heen stapt. Maar schone taak voor jou. Ja, zeker. En uh, wij hebben daar ook, uh, uh, zeg maar, met de eerste divisie hebben wij ons verbeteringsplan. Dat ligt klaar. Uh, daarover gaan we uh, graag met de Eredivisie uh, in gesprek. En uh, het is de schone taak voor uh, directeur betaald voetbal Erik Gudde om daar een bemiddelende rol in te spelen. En te kijken hoe we dan wel die stap kunnen maken met elkaar. Ja, nou ja. Door het te doen zoals je net al voorstelde. Ja, eh, wat ik net al aangaf met die belofte. Eh, het, het, het, dat een beloftespeler invalt als beloning in het eerste helftal Daar heeft eigenlijk niemand eh, een probleem mee. Maar andersom wel. Eh, en dan als voorbeeld ook spelers die geblesseerd zijn geweest. En met alle respect voor Ron Vlaar, Want eh, dat, daar heb ik heel veel respect voor, voor die speler. Maar dat hij even weer één wedstrijdje of twee wedstrijdjes in Jong AZ warm draait. Ja, Arjen Robben draait ook niet warm in München B En Messi ook niet in Barcelona B. Dat moet... Dan maar in een oefenwedstrijd, of dat moet dan maar inmiddels twee keer tien minuten of een kwartier in het eerste elftal. Uh, maar niet in onze competitie, want het is gewoon een hartstikke mooie competitie die volledig serieus gaat. Kun je, je dat onmogelijk maken? Uh, in wat voor opzicht? Nou, jij zegt, in, in buitenlandse competities gebeurt het niet. Ja, dus we mijn, moeten mijn, daar met elkaar afspraken ja, over maken. Okay. En die afspraken, daar zullen wij een voorstel voor doen. En uiteindelijk komt die dan in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. En daar zullen de clubs met elkaar, uh, uh, zeg maar. Uh, ja. het, het is niet eens zodat... moeten worden, maar dat zal zeker niet unaniem zijn. Uh, het is niet nou, zo dat de eerste divisie clubs dat onderling gaan regelen. Uh, dat, ja, wij niet... kunnen dat niet regelen. Ja. Wij, in het verleden uh, heeft er besluitvorming plaatsgevonden binnen het betaald voetbal. dat de belofte teams mee kunnen uh, deel kunnen nemen in de, in de, in de Jupiler jup League. Ja. Uh, um, en daar zal weer nieuwe besluitvorming binnen het betaald voetbal moeten uh, plaatsvinden. om uh, de andere voorwaarden uh, dan wel het niet meer deelnemen in de Jupiler League uh, tegenover te hebben. Maar we moeten ook niet vergeten dat in 2012 uh, de twee clubs zijn omgevallen destijds... Uh, waardoor uh, er nog maar 16 uh, BVO's uh, mm -hmm. overbleven. En dus die pilot is gekomen met... Uh, in eerste instantie zouden dat twee amateurteams zijn... en twee belofte teams. En uiteindelijk zijn dat drie belofte teams geworden. Jong Twente, Jong PSV en Jong Ajax. En één amateurteam, uh, Achilles. Ja, hoe kwalijk is het? Want als jong Ajax kampioen wordt, kunnen ze niet promoveren. Maar dit jaar kan er ook niemand degraderen. Klopt. Uh, ja, de spanning is dat wel een beetje. Ik bedoel, natuurlijk... Aan de onderkant is de spanning uh, ja. uh, wat dat betreft volledig weg. Als je ja. kijkt in de Eredivisie is dat nu heerlijk. Uh... nou ja Daarom zijn we ook voor een uh, iets ruimere uh, promotiedegradatieregeling tussen de Eredivisie en de Eerste Divisie. Omdat je dan ziet dat zelfs tot uh, zeg maar, het midden plaats 10, 11, dat er dan echt nog gestreden moet worden... om niet in die degradatiezone te komen. Wat dus ook weer tot veel meer weerstand leidt... omdat er dan op resultaat gespeeld gaat worden. Dan, dan, dan hebben we ook de top... 3, 4, 5 heeft het dan gewoon moeilijk... tegen clubs die tot de tanden gewapend uh, erin gaan... om te zorgen dat ze niet in die degradatiezone komen. Ook dat gebeurt in Spanje, meen ik. Hè? Dat er heel veel clubs toch uh, kunnen degraderen. Ik kijk even naar jou, Mikos? Hart mijn hoofd, vier? Ja, hè? Ja. Ja. Ja, ze... De meeste landen zijn in Duitsland zijn het drie... Uh, in Engeland zijn het de drie in Duitsland heb je dan ook nog die play-off want we willen natuurlijk wel die play-offs ook houden ja. want dat is elk jaar toch ook wel een, ja. uh, een fantastische apotheose in ja. het seizoen en je uh, wil gewoon wedstrijden die ergens om gaan want hoe, hoe, we leven hoe, en dood. hoe ziet nu een potje eruit zeg maar in, in de middenmotor onder in de eerste divisie ja, die zijn op dit moment. Het uh, ja, periodekampioenschap is ook zo goed als gespeeld. Hè. Dat zal uh, of Fortuna of Jong uh, PSV worden. Nou, die spelen ook nog tegen elkaar. Voor Fortuna staat natuurlijk ook nog die rechtstreekse promotie uh, op het spel. Uh, maar voor heel veel clubs daaronder uh, is dat niet meer uh, heel relevant. Ja, jij volgt de competitie uiteraard op de voet. En dan, dan, dan zie je Fortuna inderdaad met, met nog alle kans op de promotie. 19e, 16e en 17e zijn ze geworden. Kun je nou eens uitleggen hoe dat kan? Dat ze nu in één keer bovenaan staan? Uh, nou, ook weer een heel roerig seizoen. Nou ja, Fortuna heeft natuurlijk uh, de afgelopen jaren... Is het, uh, is het over heel veel dingen gegaan, behalve over voetbal. Uh, allerlei perikelen met uh, licenties, uh, crediteuren, uh, et cetera. Daar is een eigenaar gekomen, uh, Isi Tangun, die die club... Gekocht heeft. Laat ik het maar even zo zeggen. Mm -hmm. Of in ieder geval aandelen gekocht heeft. En die heeft daar een hele strakke organisatie neergezet. Die heeft weer de jeugdopleiding waar Fortuna toch in het verleden erg zeg maar, bekend ook om stond. Met een goede jeugdopleiding. Uh, daar staat weer een organisatie waardoor het organisatorisch rustig is. Uh, en, dus ook, en er is in geïnvesteerd in spelers uiteraard. Uh, en ze dus dit jaar goed presteren. Ja. Ondanks het feit dat er natuurlijk... Uh, Emmer met uh, trainer Sunne Olysee. Met Olysee ja. en, uh, en die controversie die daar plaatsvindt. Maar ja, dat, wat daar allemaal precies is nee. gebeurd is uh, mij ook niet helemaal nee. duidelijk. Zit jij er een beetje in, Mikkels? Want dat is een uh, raar nee, verhaal. Tot, Want ze he? presteerden goed he? met Olysee. Heel goed, ja. Maar het stortte toch een beetje in. En het, het verhaal was toen toch een beetje dat hij vond dat hij maar twaalf spelers had. en Nogal tekeer ging en ook zijn personeel, uh, of het personeel van, van Fortuna uh, hier en daar niet helemaal uh, respectvol behandeld. Wandelde. Maar uh, ja, de transferswissel heeft daar wel aardig uitgepakt natuurlijk... ...met Hofland en Braga die nu uh, de boel over hebben genomen. En het ziet er toch wel aardig uit. Ik heb ze vrijdag nog eens zien spelen. Je ziet dan wel dat de, dat de spanning erop staat. Hè? Want Jong Utrecht is geen geweldige elftal. Zo'n zo elftal moet natuurlijk winnen om nu nog mee te blijven doen. Maar... Uh, ja, het zou leuk zijn als ze het halen. Vooral ook omdat Michael van Praag nog niet zo heel lang geleden... een heel lijstje opzonde van ploegen die om waren gevallen, hè, clubs. En dan noemde die Fortuna Sittard toen uh, bij. Oh, bijna. En uh, die zeiden, nou wij bestaan nog steeds. Maar ze stonden toen zo laag... dat het eigenlijk niet serieus te nemen viel. Maar, uh... Misschien moeten ze hem dankbaar zijn. Waarschijnlijk ja, was dat geschud. het setje wat ze, ja. <laughs> wat ze hebben aangepakt. Ja. Ja, en bij NSC zie ik ook een, een, een wissel. Hè. Bij, bij Fortuna, omdat het niet uh, een boot met de trainer. Bij NSC ging het natuurlijk eigenlijk allemaal goed. Ja. Alleen Pepijn kwam op de markt en door, door vele aanbeden uh, jonge trainer die bij Liverpool vandaan kwam. Een zogenoemde laptop trainer. Ja, en, en ja dan zie je ook dat dat, dat niet altijd de oplossing is. Hè. Veel mensen denken natuurlijk aan, aan vernieuwen en hoe jonger, hoe beter. En we moeten het doen zoals de Duitsers het doen. Maar het gekke is de Duitse kampioen, waar wij ook kampioen mee zouden worden waarschijnlijk. Maar die hebben een trainer van 73... Heinkes, hè, die in de jaren tachtig uh, al, al uh, topprestaties leverde. Ja. En, en nu misschien... Weer voor dezelfde keer uh, van stal gehaald. Hè? Ja, ja, dus, dus ja, die dwepen met zo'n zo uh, zo ervaren trainer... die die topspelers gewoon uh, lekker bij elkaar houdt... En, en, en niet te moeilijk doet. En NEC dacht het uh, te doen met een, met een hele innovatieve trainer... die, uh, die uh, ja, het, het roer helemaal om wilde gooien... Maar of dat in de eerste divisie of in de Jupiler League of dat, of dat verstandig is. Misschien ook een type van. Uh, eerst maar eens een keer een hele voorbereiding doen ook. Hè? Net zoals Erik ten Hag bij Ajax, ja. Ajax uh, wordt gezegd. Ja. Iets meer tijd. Zo'n trainer is het denk ik wel. Maar goed, ze hebben hem natuurlijk met volle verstand daar uh, ja. weggehaald. Hij had natuurlijk ook voor het seizoen kunnen komen. En uh, Bogus deed het niet slecht. Maar Bogus is een beetje. Als bij Sparta deed hij het ook niet slecht. Toen moest hij weg en het ging alleen maar slechter. En die man heeft het een beetje aan zijn, uh, aan zijn kont hangen. Hè? Dat hij dan toch op een gegeven moment meer moet verdwijnen. Maar uiteindelijk haalt hij toch wel behoorlijke resultaten. Ja. En, en, en nu is het ja als, als NEC niet haal. hij is nog steeds ja. assistent. Hij was ja. eigenlijk aangetrokken als assistent, maar ze konden geen hoofdtrainer vinden. En toen heeft hij de eerste helft van het seizoen gedaan. Dat ging hartstikke goed. En toen kwam Leijnders en toen dacht iedereen... Ja, we hebben nu uh, natuurlijk uh, de man die bij Liverpool uh, de ja. lijnen uitzet. Maar dat, ja, dat moet je natuurlijk toch wel een beetje in perspectief zien. Hè? Bij, bij Liverpool was hij veldtrainer. Maar in alle eerlijkheid, uh, als jij en ik vanmiddag je op, je, op Google... Uh, wat veldtraining, wat oefeningen gaan verzinnen... kan je ook een geweldige veldtraining geven. Dus je moet dat waarschijnlijk ook niet overschatten. En, en, en ik denk dat NEC toch wel een beetje spijt heeft van wat ze hebben gedaan. Ja, plus ik dat. Ik denk hij komt natuurlijk net van uh, Liverpool af en. Dan en daar speel je toch ook met, of daar train je ook met echt topspelers. Oh ja. En dan als je met die mindset naar NEC komt, waar ook echt een aantal zeer mooie talenten ja. ook rondlopen, Nederlandse talenten. Dat is, uh, maar ja, die zitten nog niet op dat niveau. Nee. Ja. Nog even kort, Mark. Uh, die laptop dan niet misschien de meest succesvolle innovatie... tot nu toe in de, in de eerste divisie Die binnengehaald. Is. Maar jullie hebben binnenkort hebben jullie een, een wedstrijd van de toekomst. Ja, klopt. Ja, als het gaat om innovatie, om allerlei dingetjes uit te gaan proberen. Wat, wat moet we me daarbij voorstellen? Nou, wij spelen 12 mei uh, de, de wedstrijd van de toekomst tegen de Suriprofs. Dat is de kampioen van de Jubilee League. Uh, alleen in het geval als het Jong Ajax wordt... Uh, spelen we met uh, hetzij, uh, Fortuna, het zij NEC, dus de directe promovenders. Dat is een klein beetje uh, ontstaan vanuit de traditie die we al met de suri hebben... waarbij de kampioen tegen de suri speelde. Maar um, de Jubilee League staat voor ontwikkeling. Eh, en niet alleen ontwikkeling van spelers en trainers, maar ook van het spel zelf. Nederland is natuurlijk altijd gidsland geweest. En wij hebben gedacht van, hier moeten we weer wat mee doen, ook... Als je kijkt naar de behoeften van onze doelgroepen, uh, fans, uh, in de toekomst. Wat dus wordt we, er getest? Nou, we gaan uh, met technologische vernieuwingen werken. Nou, is de video-arbiter uh, niet meer een technologische vernieuwing, maar die zal er wel zijn. Voor, in ieder geval voor er de. Valt er dat nog genoeg. Ja, is dat ja. Een, uh, een vernieuwing. Er zal uh, audio uh, op een aantal spelers en de scheidsrechter aanwezig zijn, waarmee de regisseur dus uh, kan spelen. Um, Microfoontjes. Microfoontjes, dus je hoort dan ook wat... Uh, ook dus op een extra, Ja, niet op alle spelers, maar op de aanvoerder, uh, op de trainer uh, maar... en op de scheidsrechter. Waardoor Er dus er is een al... extra belevingselement wordt toegevoegd. Er wordt elkaar nogal wat toegewenst op het veld, uh, volgens mij. Ja, he? maar daarom uh, zullen we af en toe, of we, uh, zal de regisseur daar maar wel op een vaste uh, manier uh, mee, uh, mee, <laughs> mee omgaan. Voor wordt met vertraging uitgezonden, denk ik. <laughs> ja, de en, de uh, daarnaast willen we in navolging van de wedstrijd die Lisse Katwijk hebben gespeeld, een aantal spel. Uh, zeg maar veranderen. En eens kijken hoe dat is en daarop verder evalueren. En dat is een zelfpaas. Uh, dat is een intrap in plaats van een ingooi. Waarbij dan het interessant is dat bij een ingooi kan je niet buiten spel staan. Alleen niemand gooit hem van achter de middenlijn in één keer in de 16, Maar dat kan met een trap wel. Uh, en we gaan spelen met zuivere speeltijd. Nou, dat willen we dan achteraf gaan evalueren. En volgend jaar willen we die wedstrijd weer... Uh, zeg maar spelen. Uh, gaan spelen. En op die manier gegevens en data opbouwen om te kijken van... zal dat in de toekomst kunnen leiden tot aanpassingen op, uh, op spelregelniveau. Ja, Oké, okay. nou, dat gaan we met interesse volgen. Uh, we praten we zo nog even door, door aan tafel. Tafel. Verkrijgbaar overigens. jubileleak.nl slash toekomst. Heel goed. Uh, <lacht> nee, dat we dat ook maar even weten. Wat, Wachtmoed is even aangeschoven in verband... met een extra nieuwsbericht omtrent Toronto. Inderdaad, bij het inrijden van een busje op voetgangers... in de Canadese stad Toronto zijn negen doden gevallen afgelopen avond... Er zijn 16 gewonden. Dat heeft de politie net bekendgemaakt op een persconferentie. De bestuurder van dat busje reed na de aanleiding weg. En korte tijd later werd hij opgepakt. Meer informatie is er nog niet. Maar zometeen in het oog op morgen meer van correspondent Anja van der Horst. Dankjewel, Arthur. Dankjewel, Bouter. Waarom ja. is het niet Jong Ajax eigenlijk, die wedstrijd? Um, omdat het toch in eerste instantie is het een afscheidswedstrijd van de... Kampioen van de league, dus die naar de eredivisie toe gaat. Het was ook de bedoeling om hem uh, te spelen bij uh, de kampioen. Hè? Dus uh, bij Fortuna of bij NEC. Uh, alleen NEC ging het veld vervangen, direct naar de competitie. Dus moesten we uitwijken naar... Uh, zijn we uitgeweken naar Excelsior. Um, maar Jong Ajax neemt geen afscheid die... Uh, speelt volgend jaar gewoon in de Jubilee League kampio als, als kampioen wellicht. We gaan nog de laatste paar minuten gebruiken voor het darten. Want daar begonnen we ook mee met Joris van den Berg. Mm -hmm. een van zijn momenten afgelopen week in Ahoy. Twee dagen achter elkaar. Uitverkocht huis voor de Premier League of Darts. Is dat dan ook iets waar je net zo van geniet, Joris, als dartsliefhebber en commentator... als het wereldkampioenschap? De Premier League of Darts is yeah. de Champions League eigenlijk. Dus het begint met tien spelers. Het blijven er op na een tijdje achterover. En dan gaan ze naar play-offs toe met de laatste vier. Dat duurt een half jaar ongeveer. Een stuk of zestien avonden. Meestal in Groot-Brittannië. Een paar keer dus ook in Nederland. En ze gaan ook Schotland en zo door. Dat snap je allemaal wel. En Wales. Ja. Ze spelen één à twee keer per avond te spelen. Dus het mooie is, je hebt vier, vijf partijen... soms zes helemaal in het begin van het seizoen. Het nadeel, ja, je ziet Van Gerwe gooien... en die speelt uh, zes, zeven letjes of tien... als hij uh, met 7-3 wint. En dan is hij klaar, dan loopt hij weg. Het is geen toernooi. Het is één speelavond en dat was het dan. Ja. En dat is een beetje een... Het een, een, een, geeft een, door, een onbevredigd gevoel... aan het einde van zijn avondje darts kijken. Je ziet ze allemaal één, soms twee keer spelen... Maar het is niet zo dat er een finale is. En dat is een aspect waarover ze nog maar even moeten nadenken. Met die Premier League. Het is goed bedacht hoor allemaal. En die nou sports. Ja, een dikke prijzenpot. Ja, en, en vol huis ook. Vol een huis, en het geeft heel veel spelers die daar voor het eerst in moeten meedoen. Ook allemaal druk. Dus daar moeten ze ook weer aan wennen. Want om zomaar tien spelers te hebben in die Premier League, dat is lastig. Dus er komen elk jaar een paar nieuwe bij. En die krijgen met die druk te stellen. Maar in Rotterdam, wat jij zei, ja, 9000 mensen. En het viel mij op. Toen Van Gerwen verloren had woensdag, dat een groot aantal al wegliep. Terwijl daarna nog even Anderson tegen Cross speelde. Dat was een prachtige partij. Maar veel van die mensen waren al teleurgesteld naar de uitgang gegaan. Maar wat, maar, van, wat dat voor, ik, ik, ik, ik zag, het stond hier op het scherm op. En ik denk, daar zit je dus in een hoist, waar je voor je zit op die, hè, die, die achterste tribune... Rij uh, 25, zeg maar even. Wat, wat voor avond heb je dan? Het is heel vreemd. Het is dus eigenlijk... Ijshockey kijken is gek. Dan zit je helemaal hoog op een tribune naar een piepkleine puk te kijken. Maar darts is nog gekker. Want je zit aan een tafel of op een tribune met een grote pot bier voor je. <lacht> en helemaal verderop staan twee kerels op het podium. <lacht> en die staan op een heel klein hokje te mikken. De triple 20. Ja, je moet naar een scherm kijken. Net zoals je bij Lange Baan Ik ben in Pyeongchang weer eens naar Lange Baanschaatsen geweest. Dan kijk je naar rondrijdende mensen. Zodra ze over de streep komen, kijkt iedereen naar het scorebord. Wat is de tijd? En bij darts zit je eigenlijk alleen maar naar die monitor te kijken. Maar toch en... komen ze. Dus het is de sfeer, ja, het is de sfeer. Het is Iets van carnavalesk en sfeer. En wij zijn allemaal bij elkaar. En het, Van Barneveld en Gerwe spelen altijd in Groot-Brittannië. Altijd tegen de Britten. Nu zijn ze in Nederland. Iedereen trekt een oranje shirt aan. De tafels staan vol bier. Iedereen lalt en juicht aan 180. Van Gerwe verliest teleurstelling. Van Barneveld doet het goed. Het is een reden tot juichen en feesten. En een soort, ja, sa saamhorigheid. Zoiets is het. 9.500 toeschouwers. Twee avonden. Nul agressie, alleen maar gezelligheid. Er schijnen wel klappen te zijn gevallen, maar dat gebeurt wel vaker bij sport, dus ook bij darts. Als ja, er 9000 mensen heel veel bieren op, uh, <laughs> in een hal zitten, wat. dan gebeurt er wel eens wat. Hè? Zo is dat. De volk zit in een klein hoekje. Dit was het een beetje voor vandaag. Hier, wat het uh, sportvoer betreft. Mark Boelen bedankt, Nico Schauka en uh, Joris van den Berg. Uh, wat gaan we morgen doen eigenlijk, jongen? Uh? Nou, weet je wat? We gaan eens luisteren naar Dierik. Want Dierik wil nog even terugkomen op een onderwerp... dat wij ook al hebben behandeld vanavond. Dierik? Ja, we moeten het toch nog even hebben over Robin van Persie. Bij de bekerhuldiging vandaag sprak hij dus de cryptische woorden... het is het allemaal waard geweest. Dus dat riep toch de vraag op, gaat hij nu wel of niet door na dit seizoen? Eh, nou, we hebben even met hem gebeld. En hij zei eigenlijk, ja, dat heb ik echt nog niet besloten. Eh, misschien stop ik, maar misschien ook wel niet. Hij wilde er niks over zeggen. Behalve dan dat hij iedereen wil bedanken... die hem gedurende zijn carrière altijd heeft gesteund. Hij memoreerde nog even de hoogtepunten. De UEFA Cup winst met Feyenoord de titel met United de kopbal tegen Spanje. En hij zei ook van ja, ik wil nu gewoon dit seizoen goed afsluiten. Een uh, mooie afscheidswedstrijd tegen de Van Persie Legends in augustus. En dan in september beginnen met de cursus coach betaald voetbal. Maar verder heeft hij nog niks besloten. Het kan nog alle kanten op. We moeten het afwachten. Dankjewel Dierik. Morgen natuurlijk Liverpool-Roma, de hoofdfinale Zodatje. Champions League. Heerlijk. En zometeen het oog met Kees Grimbergen. Tot morgen goedenavond. Tot later.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 Ja, dat weet ik niet. Elke werkdag, van half twaalf tot twaalf. Goed, we gaan erover praten. Eén op één. Op NTO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Laatste oproep voor Saskia de Vries. Uw vlucht naar Bangkok vertrekt over vijf minuten. Begeef zo snel... Ja, ja, ook de wereldreiziger is wel eens aan de late kant. Gelukkig niet wat betreft de douane reizen app. Die heeft ze al lang geïnstalleerd. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de douane-reizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst, douane.